Amen. Zijn. Al doe jij echt niet aan de slanke lijn. Toch wil ik vaak geen andere reden omdat Dat ik zoveel van je houd. Al zijn je haren slecht gehermeneerd. Kel Stream op de Wem?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 Zo warm in arm jij en ik, dat de naar alle vond, als kinderen zo blij omdat het licht weer brandt. Als op het Leipse plein de lichtjes weer eens branden gaan, dan gaan we kijken naar het sprookje lieve schaam.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 dan gaan we kijken naar het sprookje, lieve Sjaal. Zo warm in arm jij en ik lachen naar alle land als kinderen, zo blij omdat het licht weer brandt. Als op het ze blij, de lichtjes weer eens branden gaan, dan gaan we kijken naar het sprookje, lieve Sjaal. Als op het Leidseplein de lichtjes weer eens branden gaan, dan gaan we kijken naar het sprookje die schaam.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 Van onder maar vlug voor een rit. Wat heb ik aan rozen, zorgvuldig gekozen, ik droom van een trouwring en een huis, en wil je me kust?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 Ik later mocht ervaren levensdroefheids s'levensvuld Immer zal mijn hart u loven Vreedzaam plekje uit mijn lucht En mijn laatste wens zal wezen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 There is nothing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 Zandvoer uit Zandvoort, met Mario Zandvoer. Je komt de kamer binnen, ik ken je nog maar kort, toch voel ik hier van binnen dat er tussen nog niets iets wordt.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 En later was ze betrokken bij de oprichting van een Tingle Tangle Cabaret. Grote bekendheid kreeg ze door haar optreden als keurige cicatrice Paula Metz in de televisieserie Pensioen uh, Hommeles. Ook speelde ze samen met Joop Doder in de klucht uh, Een Fijne Span en Laat Je Niet Kisten. U hoort er nu Maya Bouwman. Nee, Maya Boema moet ik zeggen. Dat is samen met Harry Banning met de Klacht van een tiener.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 Je ma ziet de toch, die dus komt. Kleine, kokette katinka, ben je verlegen misschien. De willen zo graag nog in leven, een glim van je wit, dus je ziet. Kleine kokette katinka, kijk nou eens een om Stieke kus over je schouder, je ma ziet het ook niet dus komt Kleine kokette, katinka, ben je verlegen misschien We willen zo graag nog je leven, een glimp van je dus je zien